Nou, u luisterde net naar het uh, nummer van Velofsky. En dat nummer heet Parkeren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het onderwerp. Uh, Rodon en uh, Marco van Harte, welkom in de studio. Dank je wel. Dank je. Hoe vond je het nummer? Parkeer herkenbaar? <laughs> herkenbaar? Ja, parkeren ja. is niet alleen hier een probleem, blijkt. Nee, nee nou, ja. komt uit, uit Haarland. Die woont daar. Ja. En uh, die hebben we trouwens nog een keertje geïnterviewd. Die zat aan die, die tafel daar voor, uh, voor een programma over uh, uh, mensen die uh, ja, bekend zijn... En, en allemaal nummers hebben gemaakt... En ik heb toen een beetje gegoogeld en kwam ik het nummer van Vejelowski tegen met parkeren. Dat is zo herkenbaar voor het parkeerbeleid. God, <laughs> hoe, hoe zit dat nou? Het parkeerbeleid dat gaat dan 1 juli in, maar het is niet wat iedereen wil. Maar bij jullie zaten ook in de raad destijds toen het werd goedgekeurd. Hoe zit dat nou? Ja, ja. ja, ja dat klopt. Wij zaten ook in de raad toen het werd uh, goedgekeurd. Maar uh, wij waren er geen fan van natuurlijk. Ja. Uh, toen al. En uh, ja, god, en dat is dan toch doorgezet. En uh, uiteindelijk gaat per 1 juli <coughs> gaat dat beleid in. Maar we zien nu dus dusdanig aantal problemen zich opdoemen. Mensen komen echt voor grote problemen te staan uh, aangaande dit beleid. En toen hebben wij gemeend daar een motie over te moeten indienen, die uh, overigens mede ondersteund is door uh, Zee. Ja. Uh, om, om nog even wat tijd te winnen... om te zeggen van nou laten we even wachten, even afstellen. Uh, uitstellen bedoel ik, uitstel is geen afstel... maar laten we het even uitstellen tot 1 januari 2023... om zo al die problemen die zich nu voordoen... waar nu iedereen tegenaan loopt... even het hoofd te bieden te, en, op, en op te proberen, proberen op te lossen. Ja, maar dan, dan had je dus uh, vanaf dat moment... had je helemaal geen parkeerbeleid meer gehad. Want het oude was afgelopen, het nieuwe was dan niet ingegaan. Nee. Gratis parkeren, de hele zomer is Island. Zo. Nou, dat, li dat lijkt me niet. Dat is een beetje kort door de bocht. Nee hoor. Uh, uh, kijk, eerst zou moeten, kijken, moeten worden gekeken of uh, uitstel uh, een meerderheid zou, zou halen. En daarna heeft Ronald ook in zijn spreektekst ook uh, gezegd: van nou, dan gaan we met z'n allen, alle partijen moeten dan even goed de koppen bij elkaar steken om te zien hoe we dat half jaar overbruggen. En dat zou met het lopende beleid uh, hebben gekund of, of, of, of op andere manieren. Maar dat was eigenlijk van later zorg. Daar vroeg niet direct uh, de motie om. Die vroeg om om uitstel. En uh, dan zou stap twee zijn... om te kijken van nou... hoe doen we het dan het komende half jaar? Maar dat kan volgens ons niet veel slechter zijn... dan, uh, eh, dan het wel uh, in te laten gaan. Ja, want ik, ik lees het... en hoor allemaal verhalen, horrorverhalen... van mensen die dan een uh, ja, vergunning nodig hebben. Want ze hebben geen poed. Poet is parkeren op eigen terrein. Ja. En die krijgen geen vergunning, want die wonen dan in een gebied... Uh, ja, waar te veel vergunningen zijn uitgegeven of zo. In ieder geval om moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. Het hele internet dat knalt aan elkaar met name Facebook. De partij van uh, mevrouw Mok, die uh, aan het mokken is. <laughs> en uh, ja, die heeft natuurlijk de DP erin. Ja, logisch. Nou, Je mag wel zeggen dat het een chaos is. En die chaos is er niet minder om geworden na, na de raadsvergadering. Kijk, um, uiteindelijk hebben we uh, dus een aantal toezeggingen gekregen... ...van wethouder Vrij. Op basis daarvan hebben wij gezegd... ...nou ja, beter iets dan niets. Laten we kijken uh, waar die toezeggingen op uitdraaien. Die komen als goed is begin volgende week. Maandag of dinsdag verwachten wij die. Uh, uh, Jong Zandvoort ook met name... ...heeft een aantal zaken aangegeven. Wij hebben een paar zaken aangegeven. Zee, uh, waar echt naar gekeken moet worden... ...en waar ook echt actief uh, iets mee gedaan moet worden... ...voor 1 juli. Um, want... Ja, als die toezeggingen uh, niet niets waard uh, blijken te zijn... en dat zou zomaar kunnen... want uh, dat hebben we wel vaker meegemaakt bij deze wethouder... dat er ge toezeggingen gedaan werden die uiteindelijk uh, een wasse neus bleken... ja, dan, dan gaan wij daar uh, actie op ondernemen. En Ronald en ik hebben er al over gesproken. Dan, uh, dan gaan wij alsnog uh, die motie bijvoorbeeld in stemming brengen. Dan leggen we, beleggen we een extra raadsvergadering... en dan gaan we kijken wat daar gebeurt. Want... Uh, Internet, eigenlijk Facebook en, en allerlei andere social media... Uh, die ontploffen momenteel. Uh, ja. We hebben ook aangegeven... er waren op dat moment nog pas een dertiental brieven... van burgers en ondernemers binnengekomen bij de Raad... Uh, en bij de Griffie en bij het college. Dat zijn er nu al meer dan een verdubbeling. Ik zie er al rond de dertig staan. Nou ja, en dan kan mevrouw Verheij wel zeggen... dat het probleem veel kleiner is... dan met de invoering van het tijdelijke beleid. Maar dat zien wij toch even anders. Ja. Ja. Ja, ik, ik begrijp niet hè, dat, uh, dat het nu echt nou, een maand of zo, vijf weken voordat het dan ingaat... nu ineens naar boven komt. Want dat was dan al toch veel langer bekend. Nou, dat, dat is inderdaad wel een goede vraag. Want dat, daar verbaasden wij ons ook over. En dan ga je met partijen in gesprek. En dan komt toch elke keer kan je, je niet aan de indruk onttrekken... dat er toch een gebrekkige communicatie heeft plaatsgevonden. Met name vanuit de kant van de, van de gemeente. En, de, en hoe dat uh, beleid nou zou worden ingevoerd. Wat het nou precies zou betekenen voor diverse partijen. We hebben bijvoorbeeld met de sportclubs gesproken. En uh, ja, die wisten echt helemaal van niks. Het kwam koud op hun dak. En ik heb ook in de raad gezegd... Kijk, er is natuurlijk ook wel een soort van haalplicht van informatie. Maar ik vind het toch ook wel belangrijk dat degene om wie het gaat uh, goed worden geïnformeerd. En daar heeft het uh, ook behoorlijk aan geschort. Want zij hebben echt uh, die diverse sportverenigingen eigenlijk nul contact gehad... in de voorbereiding van de implementatie voor dit, uh, voor dit parkeerbeleid. Ja, even aanvullend hè, over uh, de sportvereniging in Duintjesveld. Dat gaat met name om het parkeren op en rondom Duintjesveld bij de sportclubs. Uh, dat is nu ook betaald parkeren. Ja, klopt. Dat is toch absurd? Nou ja, dat vinden wij dus ook. Dus dan ben je is... vrijwilliger bij zo'n club en dan moet je ja. uh, met de auto, omdat je ergens in het noord woont, uh, of in, noord, in, de, in, in, in het centrum woont, en dan ja. ga je met de auto omdat het regent, ga je naar de sportclub, moet je betalen. Ja, ja. <laughs> Want je precies. kunt geen uh, vergunning krijgen. Nee. nee. En, en dan kun je zeggen, ja, sommigen wonen in de buurt, die kunnen op de fiets of met uh, lopend. Maar goed, niet in de gemeente. Met, nee, precies. En, en met een golftas uh, is ook niet iedereen even mobiel. Ik nee. bedoel. Uh, en een een rondje golf van 18 holes duurt in de regel ook langer dan de toegestaande parkeertijd momenteel. Dus dat is, uh, het zijn allemaal bijzondere zaken. En daarmee raak je ook nog eens een keer de, de kantine omzetten van, uh, van de diverse sportclubs. Want ja, als mensen dan gehaast weer, uh, weer weg zouden moeten. Maar ook, maar ook mensen die op bezoek komen bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging of de hockeyvereniging. Ja, die wil je toch gewoon normaal een, een parkeerplaats kunnen aanbieden zonder dat ze daar... Met een beperkte tijd of voor een hoop centjes moeten gaan staan. Dat dus vinden het, wij In het niet. ergste geval moeten ze dan op de Zuidboulevard. Moet daar dan geparkeerd worden. En dan, dan, dan moeten ze met pendelbussen worden vervoerd. naar de uh, Binnenscrie, het oude voormalige Binnenscrie, Duintjesveld. Ja. En dan. Uh... Nou ja, ik wil er wel even op inhaken. Ook. Wat, wat mij heel erg opvalt. is dat uh, tijdens verkiezingtijd. Uh, waren er bijna, volgens mij, 80% van de partijen. die hebben allemaal gezegd: van dat gaat niet gebeuren. He, bij Duintjesveld, dat betaalt parkeren, daar staan we niet achter. Het stond in bijna alle verkiezingsprogramma's. Mm -hmm. En nu uiteindelijk gaat er dus toch zoiets doorheen. Dan denk ik, ja, wat is het woord dan nog waard op een gegeven moment? Want mensen die raken er wel echt klaar mee, die denken, ja, uh, die leest die verkiezingscampagnes allemaal, die denken, nou oké, okay, dat gebeurt niet. En uiteindelijk gebeurt het dus toch wel. Hoe kan dat nou in de toekomst zeg maar, voorkomen worden dat wel gewoon woord wordt gehouden? Want op een gegeven moment raakt vooral ook, okay, ik spreek ook een beetje namens jongeren. Ja, die raken er dan wel weer klaar mee. denk ze, ja, we zouden het allemaal anders gaan doen. Uh, hè, we, we moeten het, het vertrouwen weer krijgen in de politiek. Maar ja, dat draagt hier niet echt aan bij. Ja, daar raak je een, een breder probleem. Er gebeuren allerlei dingen waar de burger niet op zit te wachten. En heel vaak in meerderheid niet. En het gebeurt toch. En waar gaat het mis? Op papier vindt er participatie plaats en de bijeenkomsten... Maar er wordt niet gecommuniceerd, er wordt uitgelegd voor om de beleidskeuzes de enige juiste zijn. En die bereidheid die hebben ze dan. En dan achteraf zeggen ze: ja, er hebben gesprekken plaatsgevonden en mensen hebben de kans gehad om een mening te geven. Kijk, als je mensen een mening laat geven over iets wat ze nog niet weten. En ze komen er pas achter dat ze geen vergunning krijgen. Ja, de eerste vergunning is gratis. Maar je vraagt die vergunning aan. En de computer zegt, nou, je krijgt die vergunning niet. Ja, dan kun je net zo goed 5000 euro toebeloven bij die vergunning. Want je krijgt hem toch niet. Ja. Nee. Wat, wat hebben mensen daaraan? En de realiteit is, er komen meer auto's. Er zijn verschillende redenen waarom mensen vakantie in eigen land houden. Niet iedereen wil in de rij staan op Schiphol. Bepaalde vakantielanden zijn afgevallen. We zijn in de picture vanwege de Formule 1. De grenzen staan nog steeds open, dus de bevolking aanwas die is er ook. Ja, dan gaat het hier echt niet rustiger worden. En wat zien mensen gebeuren? Er verdwijnen parkeerplaatsen. Ja, en dat, kun je, dat los je niet op met tarieven en vergunningen en met parkeerzuilen. Die kun je er 5 miljoen van neerzetten. Maar er komt geen parkeerplek doorbij. En we hebben in het verleden al suggesties gedaan. Onder andere in de Tollenstraat. Er staan auto's achter elkaar geparkeerd, terwijl er ruimte is om schuin te parkeren daar. Nou, dan win je 40%. krijg je dan extra plaatsen. Maar als ik nou zelf op vakantie ga ja. en ik zie een hotel en u kunt een kilometer verderop parkeren, ik ga daar niet heen. En daar lopen nu uh, logiesverstrekkers ook tegen aan. Hele trouwe klanten, die al tientallen jaren hier komen bij dezelfde verhuurder. Die zeggen af, met als reden, parkeerbeleid. Maar ja, verblijfstoeristen besteden twee keer zoveel als dagjesmensen. en Ook niet elders in het dorp geld uitgeven, dus je bent gewoon jezelf in de voeten aan het schieten. En zulke dingen moet je gewoon niet laten gebeuren als behoorlijk bestuur. En dreigt er iets mis te gaan... dan moet je ingrijpen en niet zeggen van... ja, we gaan straks wel evalueren. Dit zijn kinderziektes en uh, weet ik wat allemaal. Dat is gewoon geen slagvaardig bestuur. Is het niet misschien zo dat mensen dan denken bij de gemeente... van nou, uh, laten die klagers dan maar weggaan. Uh, mensen komen toch wel, want uh, we staan toch wel weer op de kaart met de Formule 1. En uh, voor hun twee anderen. Is die gedachte misschien uh, aan de gang? dat ze zoiets hebben van Ik vind het gevaarlijk om uh, uitspraken te doen... over motieven van mensen en wat mensen denken. Ik ben er een voorstander van om alleen te kijken... naar objectief waarneembaar gedrag. Van Wat doet iemand en waarom iemand dat dan doet? Ja, dat is voor, voor psychologen, daar heb ik niet voor gestudeerd. Daar ga ik gewoon geen uitspraken over doen. Ik kijk gewoon naar de realiteit en de realiteit is... Mensen worden... Uh, mensen die, stel nou, je bent treinmachinist. Of je werkt in de zorg. Of je werkt op Schiphol. Of je hebt een baan in de horeca. Jij komt s'avonds thuis. Er staat een flatgebouw, gebouwd in de jaren zestig. En er waren toen de tijd voldoende parkeerplaatsen bij. Ja, we uh, leven nu een paar jaar verder. Je, je hebt geen plek. Dus je vraagt de vergunning aan. En dan vraag ik aan, die, aan zo iemand. Natuurlijk, zeker zulke mensen in het dorp. Waar ga jij per 1 juli parkeren? Geen idee. Nou, ja, dat kun je de mensen toch niet aandoen. Dat kan nee, toch niet? Nee. Nou, nee, ik vind het een hele slechte zaak. En met name dat parkeren in woonwijken, waar, waar nooit een probleem was. Want ik kan me dan heel goed herinneren dat, dat, dat er vroeger was dat dan op een mooie zondag was het hartstikke druk hier. Maar ja, de Zandvoorten konden gewoon overal parkeren. Want die woonwijken die stonden helemaal niet vol. Een beperkt aantal dagen per jaar zit Zandvoort echt vol. Ja. Die, die woensdag na de Grand Prix was er een mooi voorbeeld van. Ja, dat zijn excessen. Moet dat, je beleid baseren op een aantal dagen paar, paar dagen per jaar? Is ja, dat hetzelfde, realistisch? Hetzelfde met het dichtgooien van Zandvoort. Over van, uh, het is dan een ander onderwerp. Maar dan uh, ja. staan er mensen met, uh, uh, bij de in de uitgangen van Zandvoort. En die houdt iedereen tegen. Ook mensen die in Zandvoort wonen. En die mogen naar Zandvoort dienen. Ja, Zandvoort zit vol. Ja, maar ik heb een parkeergarage. Ja, je mag er niet in. Nou, ik heb het nieuws voor je. Ik ja. woon tegenover de ingang van het circuit. Je wil niet weten hoe vaak ik ben tegengehouden... dat ik niet naar huis mocht. En dan nou had ik nog ja. maar 70 meter te gaan. En ik werd keurig netjes tegengehouden. Ja. En ook de, op de zaterdag de straat oversteken. Dat mocht ook niet. Ik moest naar het station. Wat heb ik op het station te zoeken? Ik wil alleen maar de straat oversteken en naar huis. Dat mocht ook niet. Dat zijn toch rare dingen... Ze ja, zou bijna gaan denken dat de mensen die daar een beetje de boel aan het bestieren zijn... dat die niet zijn, goed zijn voorgelicht. Nou, niet goed, daar er ze over praten. Maar nou, dat hebben we wel vaker het idee. Klopt ook, hoor, <laughs> dat hoor je mensen ook wel zeggen. Maar als we even kijk, dit zijn wel incidentele zaken uh, tijdens de Formule 1 bijvoorbeeld. Waar het nu om gaat is natuurlijk dat deze parkeerverordening ingaat, dit parkeerbeleid ingaat en dat de mensen problemen hebben. En nu al bekend is dat die problemen steeds alsmaar groter worden en alsmaar talrijker. Dus waar wij nu om gevraagd hebben met, uh, met laten we zeggen, vanuit drie partijen, is om, om ruimhartig, hè, vrijgevig om te gaan met het uitgeven. Het geven van nieuwe vergunningen. Uh, met name die, die al dat gebeuren over de poet. Daar zijn heel veel problemen, heel veel individuele problemen. Nou, we vinden dat die gewoon allemaal moet, naar gekeken moeten worden en moeten worden opgelost. Uh, de, we vragen om een fysiek loket hè, voor klachten en hulp bij aanvragen. Want we merken ook dat veel mensen nog best lastig hebben om via de digitale snelweg dit soort dingen te regelen. Ook om bijvoorbeeld hun gasten straks aan te melden. Digitaal kan alleen maar via een website. Er is ook geen app voor bijvoorbeeld. Nou, dat maakt het allemaal reuze ingewikkeld. En dan lopen mensen tegenaan. Uh, het parkeergebied in het centrum moet worden uitgebreid. Er zijn bijvoorbeeld nu gewoon te weinig fysieke plekken... voor de auto's die er staan. Dus het, het gebied is te klein, dat moet groter. Uh, we willen een eerder evaluatiemoment. Dat vinden we superbelangrijk. Dat moet minimaal naar 1 oktober... Uh, want dan kun je nog in ieder geval redelijk snel... aan de zogenaamde knoppen draaien... waarvan uh, wethouder Vrij overigens zei... ja, welke knoppen, er valt weinig te draaien... maar dat is wel altijd waarmee geschermd is... bij invoering van dit beleid. Dus dat vinden wij niet eerlijk. En daarnaast willen we betaalparkeren... tot acht uur in plaats van tien uur. En gewoon, uh, wat we ook nog hebben, hebben gevraagd... in die brief aan de wethouder... is dus om duidelijk te communiceren over de wijze... waarop bepaalde klachten hoe ermee wordt omgegaan. Hoe ze worden afgehandeld... hoe ze eventueel worden afgewezen... en waarom ze worden afgewezen. Dus tot en met de status aan toe. We willen transparantie, we willen openheid. En gaat de wethouder dat niet doen... Ja, dus al die toezeggingen die blijken dus niks waard te zijn. Uh, dat zullen we af moeten wachten. Dus als er ook maar één dingetje uh, uitkomt waarop zij straks zegt: van, Nou, dat, dat kan niet. of uh, dat is uh, uh, binnen de kaders niet mogelijk. Ja, dan houdt het op en dan gaan we gewoon toch voor uh, uitstel. Uh, middels een uh, uh, toch nog in stemming brengen van onze motie. Want weet je, uh, we kunnen niet langer met ons laten piepen als raad. Maar we kunnen ook niet langer uh, deze klachten en problemen van de inwoner. En de ondernemer in Zandvoort negeren. Want er is echt, echt meer dan een schreeuw om hulp. Ja, het is een, uh, voor mijn gevoel is het een gecreëerd probleem door de gemeente zelf. Nu? Precies. En ja. dat is niet nodig. En uh, als je dan ook de reacties leest, dan zou je bijna gaan denken: van, nou, mensen hebben psychologische bijstand nodig. Want mensen krijgen hartkloppen en uh, gezondheidsproblemen. En het is gewoon niet normaal. Het is gewoon echt absurd wat er nou gebeurt hier. Nou, maar zoals Marco zegt, die. Transparantie. Ik denk dat dat voornamelijk heel erg belangrijk is voor mensen. Uh, um, hoe vaak je he, uh, vraag je vrienden, uh, kennissen... hoe vaak mensen ergens tegenaan lopen. En de communicatie is dan zo slecht. En ik, ik denk in de punten die je net opnoemt... Denk ik dat die transparantie heel belangrijk kan zijn. Want ja, mensen weet, willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Precies. En vooral met dit beleid ook. En ik denk, uh, in hoeverre... Ik vraag mezelf wel een klein beetje af dat ik denk... nou. Ik, ik wil wel eens weten over een paar maanden hoe we er dan voor staan... en of die, afstel, of die uitstel dan uh, zeg maar alsnog wordt aangevraagd. Ik denk van wel. Want ja, ik heb er eigenlijk ook geen vertrouwen meer in. En ik denk heel veel met ons, toch? Nou, exact. En dat is ook precies de reden waarom wij hier zitten... en waarom wij ja. natuurlijk die, die motie hebben, ja. hebben ingediend. Om, uh, dat doen we niet voor onszelf. Dat doen we vanuit, op basis van geluiden uit de samenleving... die ons zorgen waren. Nou, daar, daar zitten wij voor. We ja. zijn volksvertegenwoordiger niet meer en niet minder. En het gaat ons verder nergens om. Uh, maar dat moet wel, uh, daarmee moet je wel proberen om de mensen te helpen. Want, want ze komen met problemen en met een heleboel problemen. Dus... Weet je wat ik zou proberen? Ik zou proberen een motie van vertrouwen te maken... en die hm. voor te gaan leggen aan alle partijen. Van hebben jullie vertrouwen in dit nieuwe parkeerbeleid? Nee. En dan moeten ze kleur bekennen met de billen bloot. Ja. En als ze dan uh, voor of tegen zijn... daarna kun je die motie gaan indienen om het uit te stellen. Want ja. mensen die dan uh, er geen vertrouwen meer in hebben... Ja, die kunnen eigenlijk dan alleen maar... Uh, stemmen voor jullie motie. Nou ja, We hebben natuurlijk wel al gehoord uh, in de raadsvergadering... dat bijvoorbeeld uh, in ieder geval GroenLinks en PvdA... hebben geen problemen met dit beleid. Het CDA zat eigenlijk continu uh, rare bekken te trekken... van waar hebben jullie het in godsnaam allemaal over? We hebben dit bepaald en dit gaan we gewoon zo doen. En daar moeten jullie vanaf blijven. Want dat zijn natuurlijk mede de, de initiatoren van dit beleid geweest. En die hebben daar ook hun steun aan uitgesproken. Hetzelfde geldt voor de VVD. Kijk, dus als je op een gegeven moment vraagt... Van, ja, hoe kan het nou dat dit beleid wordt ingevoerd... Ja daar was een meerderheid voor in het college. Dus ja, dus ja dan wordt dat ingevoerd. En ja. uh, als niet iedereen het daarmee eens is... Ja, dat, dat maakt natuurlijk niet uit. Zo werkt politiek in de democratie. Dat is ook goed op basis van meerderheid. Maar ik vind, als, als er nou een, een situatie zich voordoet zoals deze... en daar uh, is, is sprake van voortschrijdend inzicht... daar is sprake van het feit dat het toch misschien niet zo goed is... als we allemaal hadden gedacht... Nou, dan moet je dat toch gewoon gaan aanpassen. En dan kan je zeggen, we gooien die deur dicht... Ja, maar daar zijn we niet zo van, om deuren dicht te gooien. Er is altijd een deur te openen, maar dan moet je wel willen. En wat wij merken, is dat er af en toe de wil niet lijkt te zijn... om dingen te veranderen en op te lossen. Dan is er opeens lopend beleid, dan zijn er kaders. Ja, die hebben jullie zelf vastgesteld, maar daar gaat het allemaal niet om. Ga die mensen nou gewoon helpen. Dat is waar ja. wij hier voor zitten. Ja. En we zitten ons niet om continu te verschuilen achtergenomen beslissingen. Dan draai je dat om of dan draai je dat bij. dan raad. pas je dat aan. Punt. nieuwe raad nou. Nou ja, precies. En die heb ik het nou voor te zeggen. Ja. Uh, dan nog een ander puntje. Ik las dat er een uh, probleem was met uh, beperkt betaald parkeren. Dus als je dus, maar zeg, ergens twee uur, drie uur mag staan. En dan kan je niet langer betalen. En er is een uitspraak geweest van de Hoge Raad. Vanwege een gevalletje in Amsterdam. Dat ook iemand die mocht maar maximaal twee of drie uur ergens staan. En uh, de uitspraak van de rechter is geweest, en die geldt dus ook voor Zandvoort, dat als jij uh, meer wil betalen maar de gemeente laat dat niet toe, dan kan je geen bekeuring krijgen. Ja, ja dat is een grappige uh, zaak inderdaad. Ik heb het ook gelezen. Ik, ik weet niet hoe dat uh, volgens de wet allemaal zo is, maar inderdaad, jij zegt het, dat dat dus ook voor Zandvoort geldt. Nou, dan zal je dat ook moeten aanpassen, lijkt me. Ja, dat ja. is een dus, uh, van de dingen die, die, die verandering behoeven. Er wordt dus gezegd door de, de, de rechter: het is niet genoeg om een collegebesluit te nemen. Het moet echt in de parkeerverordening zijn opgenomen. Dat mensen op bepaalde plekken uh, ja, met twee of drie uur mogen staan. Ik weet niet wat het is. Hm. Ik zeg twee of drie uur, maar het is één van de twee. Ja. En uh, dat is om de doorstand te bevorderen. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Dat je bijvoorbeeld de straat hebt, dan kan je niet de hele dag je auto neerzetten. Uh, dat is gewoon voor alle winkeliers is dat niet zo handig... als mensen dan met de auto even met naar de slager willen. Ik doe maar wat. Mm. En dan mag je maar een beperkte tijd. Mag je daar staan en niet de hele dag. Maar goed, als je dan betaald hebt... en ze komen controleren... ja, uh, je betaald van 9 tot 11. En het is dus uh, korter over 11. Dan schrijven ze nu een print uit. Ja. Maar dat mag niet meer. Nou ja. Ben en ben dat in. wordt nog heel leuk... want er staat niemand niet in de parkeerverordening nee. En dat kan voor jullie bijvoorbeeld een uh, drukmiddel zijn... van nou, uh, eerst het beleid aanpassen... en daarna de niet <laughs> ja. En niet andersom. Ja, nou, ja goed, Cor, dat is een van de vele zaken... die, uh, wat wij ook zeggen... niet goed geregeld is in, uh, in dit nieuwe beleid. Dus uh, ja, dat uh, vraagt allemaal om aanpassing. En dat moet snel gebeuren. Ja. Om... Omwille van de tijd, want er zit alweer... Uh, bijna een half uur te hoor. <laughs> ja. Dat um, altijd snel weer om, <laughs> om, Hebben jullie nog wat toe te voegen aan dat hele verhaal? ja nog iets toe te voegen? Nou ja kijk uh, toevallig ik dacht de telegraaf van vandaag uh, het vertrouwen in de politiek uh, zat niet bepaald op een uh, hoogtepunt. Ja. Goh, uh, ik vind dat komen. ja heel verrassend <laughs> ja heel verrassend ja. Het ging dan misschien uh, over de landelijke politiek, maar uh, de, de, de connectie tussen de politiek en de realiteit die is nogal, uh, nogal losjes. En die, en die lijkt, ook, lijkt ook steeds losser te zijn. Het is net alsof we van: uh, jongens, we hebben de stemmen binnen en we zitten er weer. Dus uh, de groeten voor de komende vier jaar. Ja. Dat is gewoon de mentaliteit. Uh, daar moeten we vanaf. Ja, nou dat vind ik dus ook. Ja, daar ben ik het ook al mee. <laughs> Meer burgerparticipatie. Als van de hele wijk besluit van: nou, wij willen geen betaald parkeer in, onze parkeer in onze woonwijk. dan moet het toch gewoon zo dat het niet wordt ingevoerd daar? Nou ja. Dat, dat, dat, lijkt, dat, dat, dat lijkt, het? lijkt ons ook, ja. Ik, bedoel, uh, ja. ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld bij de huizen de Duin... heb je ook zo'n zo weg en er is helemaal vol geparkeerd met aanhangers en ja. auto's. Maar ja, waar moeten die mensen anders gaan parkeren? Klopt. Weet je, er is nergens anders plek. Precies. En dat gebeurt in iedere plaats, in iedere stad. Uh, dat je dus dat soort wegen hebt, die dus vrij breed zijn... dat mensen dan aan de kant gaan, uh, gaan parkeren. Dat je vroeger op de Noorderduinweg ook in, in Noord... er stonden ook allemaal vrachtwagens uh, geparkeerd. Ja. Want ja, mensen die gingen dan met hun auto uh, ja, ja. naar huis... en die gingen vervolgens, sorgens om half vijf of zo... vertrokken ze dan naar hun werk met die auto. Ja. Die gingen niet eerst naar hun uh, een bedrijf in Wageningen... of zo om die auto op te halen en dan... Uh, ben verder? Ja, had er nou maar iemand bij Thijs grenzen dichtgeroepen. Ja. Ja. <laughs> dat is een ander punt inderdaad. Dat is een onder andere discussie maar, maar, uh, maar dat er te veel auto's zijn in te weinig plekken, dat is een feit. Ja. Ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval danken voor jullie toelichting. En we gaan het allemaal zien hoe het gaat, uh, gaat lopen de komende ja, periode. Ja, we zijn benieuwd. Graag ben gedaan. Ja. Dankjewel. Dank.